Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeentes moeten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al weken voller dan vol... En daarom praten de ministers nu met elkaar over oplossingen. Het gaat dus onder meer over die dwang, vertelt mijn Haagse collega Ewout Kiefiet. De staatssecretaris Erik van den Burgh wilde dat heel lang niet. Maar hij kan er niet omheen, want inderdaad de afgelopen weken... als we kijken naar Ter Apel, mensen die buiten moesten slapen... last minute nog bussen door het hele land om plekken te vinden. De ministers denken ook na over een tweede aanmeldplek. We hebben er nu dus maar één, die in Ter Apel. En in dat dorp komt er misschien nog eentje bij... In België is bij twee mensen het apenpokkenvirus aangetroffen. Het virus komt meestal voor in Afrika, maar lijkt een opmars te maken in Europa. Besmette mensen krijgen onder andere last van koorts, hoofdpijn en spierpijn. Ook in Frankrijk en Spanje hebben mensen het virus gekregen. In Nederland zijn nog geen gevallen van apenpokken bekend. De politie in Tiel in Gelderland heeft gisteravond een man van de weg geplukt... die behoorlijk aan het slingeren was. Toen ze hem aanhielden, rolde die volgens de agenten letterlijk de auto uit. En in die auto lagen flessen drank. De man bleek acht keer meer alcohol in zijn bloed te hebben dan mag. En we hebben er twee beroemde baby's bij. Nummer één is van deze vrouw. Shame right like a diamond. Shame right like a diamond. Rihanna en A$AP Rocky hebben een zoontje. Entertainment site TMZ weet dat hij geboren is op 13 mei in Los Angeles. Hoe het jongetje heet is nog niet bekend. In baby nummer 2 is van Ed Sheeran. Niemand wist dat zijn vrouw zwanger was. Op zijn Insta heeft hij vanochtend een foto van twee kleine sokjes gezet. Met daarbij de tekst, we hebben er weer een mooi klein meisje bij. Het weer nog, nu nog een zonnetje. Maar zometeen trekt een gebied met veel regen en onweer over. Vooral in Limburg en Brabant kan dat tot overlast en schade leiden. Het is 18 tot 25 graden. Het weekend wordt zonnig en ietsje kouder. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Wel veel vertraging momenteel door bezoekers aan de Libelle Zomerweek. Dat merk je op de N205 Haarnem richting Nieuw-Vennep. Voor de aansluiting met de N201 4 kilometer en een half uur vertraging. Tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam-Muidenpoort... rijden veel minder treinen door uitgelopen werkzaamheden. Dat duurt mogelijk nog tot 12 uur vanmiddag.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 is het weekend. Ja, nou vertel eerst maar over het opening van... Het, het nieuwe Ja, Eindelijk. Ja. Na vijf jaar bloed, zweet en tranen. Maar we hebben er ook wel wat voor teruggekregen. Dus ja? ja, maar dat ja. heb jij eigenlijk allemaal uh, toch wel uh, uh, gedaan? Zo. Ja, samen en, met, met Marjolein de Ruiter. Die is van de uh, stichting uh, Ruiter en Mennen. Oké. Okay. En... Um, ja, met z'n tweeën. En dat is ook wel prettig om dat met z'n tweeën te doen. Hoor. Want je moet af en toe gigantisch tegen bureaucratie opboksen. Uh, op ja. En dat is met als eentje er even doorheen zit, kan de ander het overnemen. Dat ja. is wel heel ja. prettig. Ja, daar ben ik helemaal met je eens inderdaad. Ja. Dus, ja. Uh, dat is leuk. Ja, dus vandaag was de, was de opening. En daar was Dolly ook bij. En uh, Dolly is waarschijnlijk nog niet terug. Of nee, ze is dus gekipt we door, de, door de boswachter. Kan natuurlijk ook. Ja, <laughs> je weet ontvang. het maar nooit. Maar goed, we ben hebben sorry. in ieder geval de nieuwe ruitenroute uh, ge uh, geopend gekregen. En uh, ja, we zijn er heel erg blij mee. En ja, daar gaan we zo nog een stukje van laten horen. Heb je een ja. interview opgenomen of zo? Nou, ja. ik heb de opening opgenomen. Want Zandvoort Insight heeft alle interviews opgenomen, ook met ja. mij. Ja, oké. Okay. En uh, de paarden staan daarop en al dat soort dingen meer. En Waternet heeft natuurlijk foto's gemaakt. Oh, leuk, en, uh, ja. En weet je ja. wanneer het ja. uitgezonden wordt? Of ja, dat, moeten we aan, dat aan, uh, Dolly Dolly moeten we aan Dolly vragen. Dat <laughs> weet ik niet. Ja. Oké. Okay. Dus, maar ik denk dat Dolly straks wel uh, aanwezig is. Het is natuurlijk best... Kijk, de opening was tien uur. Maar ja, voordat uh, dat je klaar bent, is het uh, bij elf uh, en dan... Ja, maar jou is het wel gelukt. Ja, maar ik ben heel snel. GELACH <laughs> It's speedy! It's speedy! <laughs> ja. Speedy op de vaart rijden, ja. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja. Uh... Nou, ik, ik, heb wel, uh, ik weet wel wat er morgen op uh, uh, Goedemorgen Zandvoort uh, gepland staat. Oké. Okay. zijn natuurlijk ook weer zes items. Goedemorgen Zandvoort op elke zaterdag van 10 tot 12. Um, eerste item is uh, Wereldse Smaken: een nieuw driedaags culinair en cultureel festival van 1 tot en met 3 juli op het Gasthuisplein. En daarvoor zijn in de studio Edwin Sibbel en John Sviers. Het tweede item is uh, winnaars van het jeugddebat. En er komen okay. ook in de studio Dani Blom en Noor Heij. Oh, leuk. Ja. Hè? En dan als derde schuldenproblematiek in Zuid-Kennemerland. Nou, dat is dan. En dan hebben we voor aan de telefoon Karen van der Weijer. Uh, is dat schuldenproblematiek van Kennemerland of van de burgers van Kennemerland? Ik denk Zuid-Kennemerland, de burgers, ja. Okay. ja. Want ze is van de stichting Schuldhulpmaatje. Oké, okay, ja. Yeah? Nee. Dan, die ken je? Uh, ik, ik ken het Schuldhulpmaatje, ken ik, ja. Oh, dat dat is een, het is echt een mensen. organisatie die, die okay. mensen helpt met, uh, met, met wegwerken van schulden. Oh, okay. En die brengt alles in kaart, en, uh, zeker Aha. voordat je de... Schuldsanering ingaat, maar ook om begeleiding bij hoe kan ik het beste uh, rondkomen met het geld wat ik heb. Oké, okay, echt nou, een, heel goed, goed. een hele goede instantie. Oké, okay. dus uh, luisteren. Ja. En dan in het tweede Het uh, eerste item is politiek. Buitengewoon raadslid D66 stelt zich voor. Jitte de Vries is dat, die komt ook in de studio. Dus Jitte de Vries als buitengewoon raadslid van de D66 gaat zich voorstellen. En dan natuurlijk de Spartan Run op 28 en 29 mei. Dat is het tweede ja. item. En daarvoor hebben we aan de telefoon Lars Vreugdeheel, de organisator van het geheel. En dan het derde en laatste item is vernieuwd, wijk, vernieuwd wijkteam Politie Zandvoort klaar voor het zomerteam. En daar komt Danny Slager voor aan de telefoon. Dus blijkbaar een uh, nieuw wijkteam. Ja, politie Zandvoort kan ik me niet voorstellen. Is, Zandvoort is toch geen wijk? Hè? Nee. Maar misschien voor de zomer. Heel anders. heb jij die uh, brief gehad voor het parkeren? Ik heb geen brief gehad voor het parkeren. Nee, oh ja, ik wel inderdaad. Ik ga ze in maar vragen. Dat je voor uh, als je bezoekers komt, dan uh, heb je die app, dan kan je kost 30%. Ja, cent het kost 30 cent per minuut, dat heb ik wel gezegd. Nee, per uur. Per uur? Ja, ja sorry. Per Alleen als je dan ergens anders in het dorp wil parkeren, ja, dan is het een beetje onduidelijk. Ja. Dan kan je iets verkopen, dat kost 30 uur, en dan uh, mag je maar twee uur Maar goed, dit is dus wel dat jij moet betalen voor je gasten. Ja, met parkeren. Uh, dat is op zich niet zo erg, toch? 30 cent per uur. Maar ja, ik vind het ook niet... Uh... Je kan het gewoon doorberekenen. Huh? Aan het eind je hand ophouden. Uh, mag ik even <laughs> vangen bij de deur? <laughs> Dat is 1,20 euro, ja. Ja? ja? Je bent hier blijven plakken. Ja. Volgende keer eerder weg, ja? Ja, dan gaan zij ze natuurlijk zeggen... Ja, de machine is zo duur, daar wil ik geld vervangen. Dus ja, dan krijg je zo'n ja. afrekening bij de, bij de deur, bij het weggaan. Ja, ja. Oké, okay, dan hebben we nog informatie over de krochten. En, uh, dat is de zoektocht naar de wortels van de Nederlandse... Oh ja, ja. Nederlandse rok. Afgelopen woensdag hebben we de, uh, herhaling gehad van het eerste deel van uh, Rocking My Life Away. Over de geschiedenis van de rock'n'roll. Heb jij natuurlijk ook geluisterd, hè? Oké. Okay. Ah, en aanstaande woensdag oh. gaan we deel 2 uitzenden. En dan gaan we de uh, twee helden van de rock'n'roll toelichten. Het okay. eerste uur zat uh, Little Richard. Eigenlijk uh -huh. de architect van de rock'n'roll. En dan uh, het tweede uur Chubby Checker. Dat is meer de ja. uitvoerder van de rock'n'roll. Die uh -huh. heeft het echt goed duidelijk neergezet, ja. Dus ik zou zeggen, luisteren iedereen aanstaande woensdag. En wordt dat ook eigenlijk herhaald, de krochten? Nee, dat moet ik allemaal zelf regelen, ja. Ja. ja. Oké. Okay. En dan natuurlijk uh, Play It Loud van Marcel van Kuik. Die is, uh, ja, die is uh, volgens mij lekker in Chicago. In uh, Mexico. Ja, op huwelijksreis. Ja. ja dus zal hij zal al getrouwd zijn. Hij ging trouwen en hij ging huwelijksreis doen. Ja, dat was heel dus afgelopen Dus hij zit week. er nu... Even ja. kijken, ruim een we week. Ja, moet je wel getrouwd zijn, denk ik. Ja? Ja. Anders kom je het vliegtuig niet in of zo. <laughs> vliegtuig <echt> niet uit. <laughs> oh. Nou, Marcella, als je ons hoort, veel plezier. Ja. En iedereen luisteren naar herhalingen van Play It Loud. Elke maandagavond van 11 tot, tot 1, 1 uur s'nachts. Ja. ja. En we gaan even proberen toch... Uh, Kijken te of braderen. we dolly inmiddels te pakken kunnen krijgen, ze ja, dus niet verdwijnen in, dus in de AWD. <laughs> She'll just tell you that she came in the air of a cat Komende weken een b van Angelique, waarin ze ons gaat vertellen over haar ervaringen en avonturen in Zuid-Korea. We hebben een uh, nieuw item uh, Angelique de Groot. We hebben hier daar uh, vaker wel eens in de studio gehad. Zij is van de band New Page, die wij een beetje volgen. En uh, zij is voor drie maanden naar uh, Zuid-Korea gegaan. En ze is inmiddels een maand weg. En ik had zoiets van... Ze, ik volg haar op Facebook. En daar, vertel, daar schrijft ze de leukste verhalen. En ik had zoiets van... Waarom kan ze dat niet vertellen? Dat is ja. toch ook leuk? Ik vond het een leuk idee, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. Dus uh, Angelique is uh, achter de microfoon gekropen. En die uh, stuurt nu blogs. Ja. Met uh, hoe en wat ze in Zuid-Korea allemaal aan het doen is. En vandaag laten we de eerste drie horen om een beetje ja, op gang te komen. Ja, ja, ja is dat is al komen we er even in. Ze <laughs> is al 28 dagen weg. Ja. Dus uh, die probeert ze dan. Uh, ja, die proberen vandaag in te halen. Ja? Ja. Dus hier komt de eerste B-log. Oké. Okay. Een blog over mijn reis naar Zuid-Korea. Mijn naam is Angelique de Groot. En dit is de eerste keer dat ik op reis ga. Uh, in mijn uppie. En ja, Zuid-Korea, omdat. Ik, toen ik 21 was op taekwondo zat dat is een uh, vechtsport die uit Zuid-Korea komt en de zwarte banders mochten in de zomer drie maanden gaan trainen in Zuid-Korea nou dat vond ik natuurlijk helemaal geweldig maar ja, toen was ik uh, nog maar een beginnertje en jaren, jaren, jaren later, op mijn 44ste, ben ik weer begonnen met taekwondo. En um, uiteindelijk uh, werden vanuit deze school ook al uh, reizen gemaakt om te gaan trainen. Maar dan wat korter. En uiteindelijk werd ik een bruine bander en was er een mogelijkheid om eventueel toch ook een trainingsweek te gaan doen in Zuid-Korea. Uh, dat ging toen niet door, maar ik had wel al bedacht... dat ik dan sowieso wel naar het land zou willen gaan. Uh, überhaupt ook om de cultuur te leren kennen. Ik had namelijk de K-drama's, oftewel de Korean drama's series ontdekt... om de taal een beetje te leren en ik vond die zo geweldig goed. En er zijn ook historische drama's uh, waarbij ik dus vanuit daar... Uh, Wikipedia opzocht om uh, de geschiedenis van Korea ook te leren kennen en ook dat vond ik super interessant daarnaast vind ik haiken in de Bergen heel erg gaaf om te doen en ook dat is dus een van de ja, meest uh, gedane activiteiten van heel veel Koreanen en ik vind de tempels ook prachtig en de paleizen vind ik prachtig en ik kwam er dus ook achter dat je in de tempels kon verblijven. Een dag of twee dagen, een week of misschien langer. Nou, dat maakte het alleen nog maar nog leuker. En uh, waarom alleen? Omdat ik mezelf heel graag een keer wilde uitdagen. Uh, maar goh, hoe is dat nou om alleen op reis te gaan? En vaak ben je even op bezoek in een land. En ik wilde echt kijken of ik nog meer de sfeer kon proeven een echte een beetje de cultuur kon leren kennen. Dus ik heb daar drie maanden voor uitgetrokken. <laughs> dus dat uh, maakt het natuurlijk uh, spannend en interessant. Maar wat het eigenlijk heel spannend maakt, is dat ik ondertussen nog maar een paar woordjes spreek. Of een paar kleine zinnetjes. Dus de taal niet spreek. En Heel veel Koreanen spreken geen Engels of een heel klein beetje. Nou heb ik een klein beetje hulp via een vertaalapp, maar die is niet helemaal uh, accuraat. Dus <laughs> het kan een beetje tricky zijn. En ik heb uh, mijn control freak uitgezet en heb echt alleen maar mijn tickets geboekt voor heen en terug. En de eerste vier dagen in een hostel in Seoul, dus in de hoofdstad, en mezelf voorgenomen om alles met de bus en de trein te doen als dat enigszins mogelijk was. En ik ben een vrouw. Dus ik heb natuurlijk veel te veel meegenomen. Dus een zware rugzak. En nog een kleine rugzak erbij. Met stokken voor de bergen. Die ik dus niet klein kan maken. Dus uh, ik zat wel al een keer vast in de metro. En uh, dat heeft wel heel veel uh, glimlachjes opgeleverd. Nee, ik heb dus nog nooit uh, vaker alleen gereisd. En ik ga naar kleine dorpen, maar ook steden. Ik ben ondertussen al... Drie, nee, 26 dagen hier. Wat me het meest opvalt is dat, uh, dat ik echt heel veel hulp krijg. Dat ik wel vaak de enige buitenlander ben. Uh, maar heel veel hulp krijg. En ook vaak van de wat oudere dames. Die toch ook vaak wel juist Engels spreken. <lacht> ja, ik had dus bedacht om uh, zoveel mogelijk van het land te zien. Dus ik begin in het noorden... Dan uh, naar de noordoostkant. Dan via de oostkant helemaal naar het zuiden. Dan vanuit het zuiden naar jeju Island. Daar gaan we je later wat, ga ik later wel over vertellen. En dan van daaruit weer richting het westen. Maar dat is een idee. En ik had wat plekken en locaties die ik graag wil en wilde zien. Uh, maar niks staat vast. Dus ja. Nou, tot zover de eerste blog. But something cross my mind It was the sign of the time we never forget One morning our parents kicked us out of a bed We told them if they're stupid, don't play the fool But the answer was shut, you got to go to school She's running up and down and everybody know Rapping, rocking, popping in the street, it's your pop If you rock the house and you know what I'm saying Now when he's on the mic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 Wacky Wacky Wacky Wacky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 naar de cabaretstukje. Het is een stukje van uh, Harry Jekkers... over uh, camping In Spanje, ja. In Spanje. Ja. Spanje. Dat uh, het typisch Nederlands... Uh, okay. wat, waar we straks weer allemaal naartoe gaan. Ja, ja, ja. Nou, ik ben benieuwd. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik ben in Spanje nog een keer met mijn stomme kop... naar zo'n camping geweest. <laughs> Ik dacht, eh, ik kampeer nooit, ik ga er met een klein sheltertje staan... een paar klapstoeltjes ervoor, ga ik Nederlanders observeren daar in Spanje. Misschien zit er een verhaal in. Nou, daar zaten wel verhalen in... maar het observeren kon ik wel vergeten, want ik werd meteen herkend. Dan komen ze zo voorbij lopen langs de tent, die Nederlanders. Nou, ze komen eigenlijk niet voorbij lopen, ze komen voorbij slipperen. Dus jullie dat weten, ik had dat nog nooit gezien. Ik, eh, ze hebben van die slippers aan van klep en klep, slip, slip, klep, slip... en dan komen ze zo voorbij en zegt die ene Nederlander tegen die andere... Hey! die Jekkers. <lacht> wat doe jij nou op een camping? Ik zei, nou, we ze eens gaan kamperen. Dus ik dacht, kom, we gaan op mijn camping staan, hè? weet je wel. En dat wordt dan doorgeluld over die hele camping. Hé, hey, die Jekkers, weet je wel, die HGN's, die staat op G7. En dan word je de hele dag herkend. En dat vind ik gernig. <lacht>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 is het anders zonder winkel. Dat zijn het eigenlijk, hè. Zo'n weet je wat? Nou, die, die komt naar mij toe, hè. daar nou, nou, maakt niet uit, maar die komt, die komt naar mij toe. En die zegt van... Ik ja, uh, zeg, ik regel de boel hier een beetje op de camping. Zou jij wat voor de Nederlanders willen doen in de kantine? Liedje, kofferalsetje. Nou, dan kan je niet weigeren hè. Want dan heb je kapzoon, dan loop je naast je slippers en dan ben je er hij Vertel mij wat, zeg. Keurig, zeg. Dus dan lul je eruit. Het klinkt uh, onsympathiek, dames en heren. Maar dan zeg je van... Uh, nou, ik doe wel een keer wat.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 En toen heb ik dan nog een blunder gemaakt. Een blunder is niet Ik heb er het niveau van mijn publiek te hoog ingeschat. Dat mag je nooit doen, dat. Ik ben daar met mijn stomme kop, ben ik daar begonnen met een grap van C's notenboom. <lacht> Jullie weet wel, die Griekse filosoof die uh... ja, rustig maar, hou daar rustig maar. Jullie, jullie zijn intelligent. Goed, nou daar niet. Ik, ik begin daar met die grap van C's Noten, belach... ik denk, hoe Lekker van toepassing voor de avond, maar belachelijk was het joh. Ik zeg tegen al die bruin verbrande bekken en die plastic stoelen... Zo, vandaag op het strand weer lekker drie uur liggen oefenen voor het crematorium. Er <lacht> werd totaal niet gelachen. Ze waren ook niet kwaad hoor. Ze snapten het gewoon niet. Zo.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 En dan ga ik zingen. La la la la la. En dan hou ik op met zingen, en dan moeten jullie zingen. Ansi. M meer niet. Meer niet. Dat, is, dat is het enige, hè? Nou, om het even moeilijker te maken in het refrein, nog een woordje. Dan zing ik. Olé! En dan jullie. Pa Elja. Zullen we voor de grein even meedoen vanavond om het veertje te bouwen, hè? Dus alleen Ansi en Pa Elja, dat moet je kunnen, hè? Ik stond er ongeveer zo bij, hè? Het was een heel klein meisje. Oh, te laat hè? Dan hoor je zelf. Hij volgt me volgrijden, maar het was veel te laat. Dan begin ik nog een keertje overnieuw hè? Het gaat nog hetzelfde als in die kantine. Daar is het overal. Nog iets te vroeg hè? Leuk je die magen overzetten. een heel klein meisje, die ging een keertje op vak, Weer te laat hè, let nou op hè. naar een land met zongang, aan de Middellandse zing. Ha ha, ha, ha, ha, ha, sta je een half uur voor lul uit te leggen, Ansi en Paella zijn nu een hoop van die abonnementgeiten die zee gaan zitten. Geen applaus, let nou eens op allemaal, joh! Alleen Ans die een pijl, ja, ja. Aan de Middellandse Zee Ze stapte in haar tweede Stopte bij de afslag nu. Nou, Voor een Engelsman uit Swans hier En ze dacht ik neem die stepper mee Oh Gelukkig zeg. Maar ze vonden het daar geweldig op die camping, toevallig, hoor. Want werd de hele dag herkend, zeg. <laughs> nou, dat liedje, Heb je toch al zo rare ervaringen mee met dat eh, herkennen. De, ik ben namelijk niet echt een bekende Nederlander. Dat is zo. Ik zit nooit in Waku Waku. Ja, als je bekend dan moet je alsmaar met je giegel voor die buis, dan word je bekend. Hè? Al doe je geen flikker, hè? Nee, maar ik ben zeg ik, van mezelf altijd maar min of meer bekend. Een beetje, hè? Want eh, bekende Nederlanders worden ook heel anders herkend. Dat is zo, dat weten jullie ook wel. Dan gaat het van... Eh, Joepie! Of, of Emmertje! Fred Emmert. Ja. Maar, maar, maar, maar, maar, maar heb ik niet... Ik word heel raar, heel raar herkend. Dat is, dat is heel raar. Weet je wat ze tegen mij altijd zeggen? Dan komen ze naar me toe. En dan zeggen ze... Het is te gek voor woorden hoor. Ik kan het bijna niet aan mijn strot krijgen. Ze zeggen het altijd allemaal. zeggen ze... Bent u hen? Het ja. wordt dan altijd terug zegt? jij bent hem. En het kan nog gekker, worden. Het kan nog veel gekker. Ik stond de laatste keer hier, zou ik maar zeggen. Ik stond hier en er stond hier een vrouw en een man. En, en die vrouw die zag mij het eerst staan. Dat was belachelijk. Die ging zo, dat meest. Die zei... Laatst wist ik u niet, is er iemand in deze hele volle joint-tent die mij kan vertellen wat zo'n wijf bedoelt? Laatst wist ik u niet. Ik zeg, wat bedoel je? De Ze zegt, nou, we zaten te trivianten. En toen wist ik u niets. Dus ik, ik zeg, wat stond er nog op dat klote kaartje, weet je wel? Ze zeggen, welke cabaretier zegt als machaka? Kun je, je voorstellen? Ik zeg: Je weet me nog steeds niet, gij. Die vent, paat, hij zegt: We hoeven jou niet meer te weten Dus ik zeg: Donder dan op, joh, tjakka. En dat mens, hij zevel, hij zevel, hij zevel. Dat verzin je niet, joh. Dat verzin je niet, joh. Gelukkig waren er ook mensen op die camping die me niet kenden. Nee, dat was ook een heel raar verhaal. Dat was namelijk een Engelsman, maar en die kwam met Swansie. En die, die snapte er niks van waarom al die Nederlanders naar dat ene tentje kwamen waar, waar ik zat te kamperen. Hè. En die riepen alles maar en Pael, ja en zo. En, en die Engelsman kwam naar mij toe en die zei: Can you please explain to me why all these people want to make your acquaintance? <tied> Aardig, hè? Ja, ik heb die Engelsman ook een complimentje gegeven voor zijn goede Engels. In het Engels, dames en heren, is voor mij totaal geen probleem, want ik ben vroeger leraar Engels geweest, dat weten veel mensen niet, hè? dus ik zei in het Engels tegen die gozer, ik zal gezien het feit dat jullie niet eens twee woordjes kennen meezingen, <lacht> het in het Nederlands doen. Ik zeg Ze komen naar me toe, want ze kennen me van de televisie. Toen zei die Engelsman, what is your profession, if I may ask? Ik zeg, doe het nou in het Nederlands, anders haken ze hier af. En de Engelsman zei, sorry zeiden in het Nederlands graag. Oké. Okay. Ik zeg, doe nou het Nederlands joh, zeikwart En toen zei hij, sorry, wat is je beroep? Ik zeg, dat is een goede vraag. En toen zei ik, ik ben cabaretier En die Engelsman zei, sorry, ik spreek geen Frans <lacht> Dat is een beetje een en Toen moest ik, gaan uitleggen, moest ik gaan uitleggen wat mijn beroep nou voorstelt. En dat is heel moeilijk om dat aan buitenlanders uit te leggen. Want het is zo Nederlands. Dus ik zeg, ja, het is op een theater en je doet het in je eentje. Tenminste, ik wel. En het is om te lachen. Als er niet wordt gelachen is het vaak een toneelstuk. Ik zeg, en je kan liedjes zingen, leuke liedjes of mooie liedjes... en je kan verhalen vertellen. Hij zegt, wat voor verhalen? Ik zeg, dat maakt eigenlijk niet uit. Alles is goed, in feite. Hij zegt, ja, maar wat dan bijvoorbeeld? Ik zeg, nou, alles kan. In feite kan alles. Maar hij zegt, ja, maar wat dan? noemen ze een voorbeeld. Ik sta bijvoorbeeld dat ik met jou hier sta te praten. Hij zegt, vinden ze dat leuk? Ik zeg, ja, dat is geen punt. Ik zeg, luister maar. Die Engelsman zegt, van, hoeveel voorkomen we er op zo'n avondje dan, joh? Ik zeg, gemiddeld in Nederland zo'n 500. Hij zegt, wat betalen die voor die ongein? Ja. Ik zeg, gemiddeld een geeltje. Hij zegt, wat? Ik zeg, a little yellow man. Nee. Ja. Hij zegt, hoe lang duurt die gein? Ik zeg, twee keer een uur. Hij zegt, dan verdien je eens even kijken hoor, keer. dan verdien je 12.000 gulden in m'n avond. Ik zeg, ja, ja, ja. Daarom loop ik geen flikker te doen hier in Spanje. Hij zegt, dat is 6000 gulden per uur. Ik zeg, ja, ja. Ja, als je het nog doorrekent, is het 100 gulden per minuut. Hij zegt, en dan kan je zomaar wat vertellen. Ik zei tegen de Engelsman, ik zal het je nog sterker vertellen. Ik kan op mijn podium in Gouda drie minuten lang voor het publiek staan uitrekenen wat ik verdien. En daar verdien ik dan weer 300 gulden mee. Ik zeg, dan krijg ik nog een applausje voor geeltje. En die Engelsman was absoluut flammegaasted. <racht> en dat ziet er raar uit, jongen. Hij zegt: Ongelooflijk, kan je zomaar wat vertellen? Ik zeg: Ja, alles is goed. Ik zeg: Vertel jij nou wat. En die Engelsman werd opeens zenuwachtig, want die had nog nooit voor zo'n groot publiek gestapt. En die zei: uh, uh, Ik zeg: Komt er nog wat van? Je staat er voor twee geeltjes je bek dicht te houden, hè? En toen zei hij opeens: Ik heb nog een leuk verhaal over Donald Duk. <racht> ik zeg: Dat vertel ik wel af, zei ik hij zegt, hoe gaat dat dan? Ik zeg, nou dat vertel ik zo wel. Maar ik moet eerst nog even een liedje zingen over al dat geherkend worden en bekend zijn. Daar heb ik een chagrijnig liedje over. Het heet Mensen Leren Kennen. Ja, daar zijn we weer. En uh, inmiddels is uh, Dolly uh, ook weer uit de AWD gekomen. Dolly, hoe is het? Ja, ja het gaat goed, het gaat goed. Een beetje, een beetje pijn in de heupen van... Uh... Van het hele lopen, van het hè? lopen, oh jeetje, oh jeetje, ja joh. Heeft de boswacht die wel netjes uh, terug afgeleverd? Ik ben hartstikke netjes weer afgeleverd. Echt waar. Ah. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dus de ja, ja, mishandeling ja. was alleen van mij? Ja, ja. <laughs> nou, ik had het denk ik ook niet meer teruggehaald, hoor. Nee, dat dacht ik al. Dus ik, ja, uh... ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> ja. Nou, ik was blij... Ja. Meestal komen die gasten allemaal met de auto, dus... Uh... Nou, hartstikke goed. Ja. ja. Maar hoe was het bij de opening? Of bewaar je dat voor de uitzending? Uh, nee hoor, daar kan ik best wel wat over vertellen. Yes, het, yes. het was uh, heel bijzonder okay. uh, om zoiets mee te maken en om dan ook te horen. Want ja, weet je, ik zei nog tegen Arnold Jan, onze cameraman, ik zei, nou, het is ook eigenlijk, uh, als je, ja, als je zo door zo'n duin loopt, uh, dan, nou ja, je ziet een ruitenpad, nou, een ruitenpad. Ja. Dan sta je verder niet bij stil hoeveel voeten dat in de aarde heeft, letterlijk en figuurlijk. Ja. Want ik hoorde ook uh, van een van de, van de heren die daaraan meegewerkt heeft, dat hij dagelijks zes keer de route liep ja. om het pad te gaan vormen. Ja. Oh. En daar moeten dan allemaal paaltjes voor neergezet worden, zodat ja. de ruiters weten. En zo ontwikkelt dan zo'n ruiterpad zich. Ja. Nou, dat zijn allemaal dingetjes, dat weet je toch niet? Nee. nee. Je denkt gewoon dat dat zo is, weet je? Ha! <laughs> Ja, we hebben de eerste paar keren dat echt alleen maar te voet gedaan voordat er überhaupt een paard ja, ja. overheen kwam. Is het misschien handig dat we even voor de luisteraars vertellen waar het over ging? Ja, dat uh, oh, lijkt me ook wel. Uh, uh, nou, we ja, hebben het al min of meer uitgelegd Marja, hoor. Oh ja, die, die, die vroeg aan mij uh, of ik, of ik uh, wilde komen om, uh, om, om mee te kijken hoe het ruitenpad geopend werd. Uh, uh, uh, wat, wat, wat, zij, maar ja, wat jij aangevraagd had, hè, samen ja. met iemand van... Uh, ja, Ruiter en van, Mennen. Hoe heet dat ook weer? Ruiter en Mennen. Over van Ruiter en Mennen. Ja. En, en uh, daar ben je dan vijf jaar mee bezig geweest... met ondersteuning van uh, Waternet. Ja. En uh, daar is dus een stuk duin gevonden in het Naaldenbos, hè? Ja. En uh, daar uh, is nu een ruiterpad gekomen, maar dat heeft... Best lang geduurd, omdat daar heel veel uh, mensen over gaan. Ja. En uh, iedereen heeft daar eigen belangen weer bij. Dus dat moet allemaal op één lijn komen. En nou, eindelijk, eindelijk ja. is het zover. En nu is er een nieuw ruitenpad met allerlei leuke uitdagingen. Je zag ook echt aan de paarden, we waren erbij. Je zag ook echt dat ze, dat ze er zoveel plezier al in hadden. Ja. En dat ze het zo spannend vonden. Ja. Ja, dat is uh, voor paard en ruiter uh, is dat weer een enorme verrijking. En uh, dat was heel leuk om erbij te zijn. Dus daar komt binnenkort een hele mooie reportage van. Oh, nou. leuk. Ja. Ja, ja. ja. Oh, ja. ja. Okay. en uh, ja, vandaag wordt er uh, nog meer hard gewerkt. Want niet alleen uh, Arnold, Jan en ik zijn op stap geweest vandaag... maar Roy is ook met de camera op stap. Okay. En uh, daar kunnen we binnenkort ook reportages van verwachten... Uh, de familie Smits uh, van uh, uh, Smits Health and Wellness op de Hoge Weg... die hebben besloten om uh, te stoppen. En dus uh, willen ze het bedrijf uh, graag overdoen aan iemand... die met net zoveel enthousiasme en uh, know-how dat bedrijf voort gaat zetten. Okay. Okay. Dus voordat het zover is uh, dachten wij van... nou, laten we toch maar even langsgaan om te zien... Uh, ja, en om eens een kijkje ja. bij te nemen van hoe het nou wel is ontstaan en hoe het is... ...dan uh, gaat uh, vanmiddag ook natuurlijk uh, de glimlachroute die vandaag plaatsvindt in Zandvoort. Ja. Uh, mensen, als u dat wilt zien, uh, u kunt, ik weet niet of het nu, ja, het zal allemaal kunnen... ...bij uh, Pluspunt kunt u aanvragen uh, of u gebracht kunt worden met de, met de belbus... Dus dan hoeft u niet al die einde te lopen naar al die sociale instanties... Ja. die vandaag gebundeld uh, die glimlachroute hebben gemaakt... zodat ja, u een kijkje kunt nemen achter de schermen... en ervaren wat er allemaal gebeurt en hoe dat daartoe gaat. Dat is natuurlijk hartstikke leuk ja, en om dat mee te maken. Ja. En vanmiddag op het LDC-plein, dan is daar een groot feest ter afsluiting. Ah, okay. ja. en, uh, dus daar, daar is Zandvoort Insight ook bij. En Zandvoort in Zuid gaat alvast in aanloop naar de vismaaltijd... die weer plaats mag vinden dit jaar. Ja. Een gesprekje hebben met uh, Erwin Hilbers. Oh, um, leuk. Ja, ja, ja, ja. En dan komt deze week... Ik weet niet, het staat er nog niet op. Dat zal vandaag of morgen ook wel komen. Uh, we hebben natuurlijk uh, twee heel bijzondere uh, Zandvoorters tegenwoordig... De, twee, ...de dames fokkers die uit Amsterdam hier naartoe zijn gegaan gekomen. Ja, ja. uh, oftewel de twee oude hoeren. Oh, ja. hè, de, die twee uh, prostituees. En die waren jarig deze maand. En uh, ja. dat hebben we samen met hen gevierd. En Arnold Jan heeft daar een uh, leuke film van gemaakt. En die komt ook vandaag of morgen online. Oh, okay. ja. Leuk. Maar dat verhaal ja. ken ik eigenlijk niet. Van die twee oude hoeren niet? Nee. Oh, dit zijn zulke mooie figuren. ja. Oh, die zijn zo uniek. Doe niet zo onschuldig, Pim. Muziek. <laughs> het is toch wel, wel erg dat wij vrouwen ze kennen en jij niet. Nee. Ja, dat is wel heel bijzonder dat en dat, dat... <laughs> Nou, dank u, ik val weer door de mand. Ah, is Pien. Nee, Pien. Dat je wel. Ja. Nee, maar. Het is een verschrikkelijk leuke film geworden. Het is weer heel... altijd lachengieren brullen met, ja. met die twee dames. Kijken ja, kijken wat ik gemist heb. Ga ja. ah, ja, jij ja, maar eens goed kijken. Ja, ja. ja wel leuk ja. dat je zand wordt wonen. Nu. Ze hebben ja. al in Amsterdam gewoond. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Yes. Nou ja, en verder. ja, We waren gisteren natuurlijk bij uh, de presentatie van de cultuurnota. Okay. Dat was in het uh, lokaal, in de blauwe trend. Dus daar ga ik een artikeltje nog over schrijven. En onze collega Pierre Winkler... die gaat een uh, samenvatting maken van die cultuurnota. Dat komt dan ook binnenkort online. En... Oh. Um, wat hadden we nog meer? Ja, we hadden natuurlijk hartstikke leuk met, dat, uh, met die kunstlijn hè, die geopend werd. Oh ja. Dat hebben we ook allemaal nog meegemaakt. Dat was een groot feest in de kerk. Zeg, mijn god, dat kan ook allemaal nog. Ja, het is gebeurd. Ja. Allemaal kinderen van de groepen 8 uh, van, van de basisscholen van Zandvoort waren daar, want die hebben allemaal onder leiding, onder de bezielende leiding van Marianne Rebel. Allemaal prachtige kunstwerken gemaakt, leuke schilderijen. En Marianne die heeft natuurlijk dan ook een heel team achter zich die daarmee helpt. Maar Marianne geeft dan ook les op de scholen over, uh, over kunst. En dat vind ik heel erg goed, dat ja. kinderen daarmee ja. uh, in contact komen als ze jong zijn. Ja. Maar in ieder geval, uh, normaal gesproken worden die schilderijen dan geveild. En dan gaat dat naar een goed doel. Nou, dit jaar is natuurlijk, lach het voor de hand. Uh, is dat doel de Oekraïne geworden? Maar niet zomaar de Oekraïne. Uh, uh, het geld wat die schilderijtjes hebben opgebracht. En de banken die beschilderd zijn. Want dat doen ze natuurlijk ja. ook bij de kinderkunstlijn. Banken beschilderd. Die konden geadopteerd worden vanaf 50 euro. Al met al heeft dat 1000 euro opgebracht. Zo, zo. En dat geld dat gaat besteed worden aan de kinderen in Oekraïne die naar school gaan. Voor de leermiddelen die nodig zijn. Ah, Oké. Okay. Ja. Want ja, het er moeten weer scholen opgebouwd worden, uh, dat moet weer ingericht ja. worden. Uh, ja, er wordt niets meer geproduceerd daar natuurlijk. Dus kinderen die op school zitten lopen vast, hebben geen leer. Dus dat geld gaat daar naartoe. En dat, dat uh, wordt allemaal geregeld door Alicia. Dat is een Oekraïense dame hier in Zandvoort die ooit is met zo'n vraag naar de burgemeester is gegaan. En van daaruit is dat ook weer doorgerold naar, naar de, de, de kunstwereld in Zandvoort. Dus daar, daar zet ook iedereen zich voor in. En nou ja, de... de, de um, hoe heet ze? Lady Maxime, die was daar uh, onze, onze disjockey die ook op scholen lesgeeft in, uh, in het zijn van disjockey. En die heeft daar een feestje gebouwd uh, na de rand... Dus die kinderen gingen allemaal in pollenaersen door de kerk. En uh, je weet het wel, hè, he, Van links ja, ja. uh, de recht en de Ja. Het oh, nou, was, ja. was superleuk gedaan, ja. Oh, dus het is weer ja. een hele drukke week voor jullie geweest. Oh, ontzettend. En, en ik, ik geloof dat er nog hele drukke weken aan gaan komen. Dus uh, we mogen aan de bak. Ja. <laughs> nou, hartstikke goed. Ja. Heel veel succes, uh, Dolly. En, uh, Dank jullie wel. Graag tot ja. volgende week. Ja, zeker. En dan gewoon weer om uh, tien over twaalf, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja zo is het. Hé, prettig weekend. En tot volgende week. Ja, tot volgende week, jongens. Oké, okay. Doei, uit. doei. Hoi, hoi. Dank doei. u wel. Doei. Hoi, doei. To the floor, you spoke the game, no matter what you say. But only metal, whatever.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 It's from yourself, you have to hide, oh, come up and see me to make me, me smile, smile. Uh -oh. I'll do, do what you want, want.